Boedig start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is onrustig in Velse Noord. In het Noord-Hollandse dorp gooien tientallen jongeren vuurwerk en glas naar de politie. Op social media werd opgeroepen om te gaan rellen en rond een uur of vijf kreeg de politie de eerste meldingen van overlast binnen. Ja. De ME moest er zelfs bij komen. De burgemeester van Veelse heeft een noodbevel afgekondigd. Mensen in het dorp moeten binnen blijven. De politie heeft al wat railschoppers op kunnen pakken. Het vaccin van Pfizer mag uitgedeeld worden in Europa. De Europese Commissie is akkoord. Eerder vandaag zei het medicijnagentschap dat het vaccin veilig is. De bijwerkingen zijn trouwens niet anders dan bij normale vaccins. Je kunt er bijvoorbeeld een beetje spierpijn van krijgen. Intussen zijn ze in de VS al begonnen met het vaccineren van mensen met het Moderna-vaccin. Vaccin. Een verpleegster in Connecticut kreeg vandaag de eerste prik. Waarschijnlijk wordt op 6 januari besloten of het Moderna vaccin ook groen licht krijgt in Europa. Het kan best een eenzame kerst worden voor Nederlandse darters in het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn daar druk bezig met pijltjes gooien op het WK en vliegen normaal voor de kerst even snel terug naar huis. Maar nu kunnen ze geen kant op omdat het land op slot zit. Het is flink balen, ook voor Jeffrey de Zwaan. Mijn kerstdag is al uh, ja, heel uh, eenzaam en alleen op een hotelkamertje. <laughs> ja, ja, we weten het gewoon nog niet. Uh, daarom zeg ik, ik hoop dat de trein uh, open gaat. En dat ik hier zo snel mogelijk weg kan. Want ideaal zitten hier zo, ja, is het natuurlijk niet. De darter werd in de tweede ronde uitgeschakeld en wilde zo snel mogelijk naar huis om de kerstdagen met zijn vriendin te zijn, die hij al dikke maand niet meer gezien heeft. Als hij toch in Londen moet blijven, zit een gezellig kerstdiner er ook al niet in. Het probleem is, we moeten op de hotelkamer eten. dus <laughs> Dan zitten we met, met z'n allen op één hotelkamer, dus dat, dat denk ik ook niet. <laughs>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 EP Uitgebracht uh, uh, niet zo lang geleden. White Walls heet uh, de EP van Operation Hurricane. En daar zit uh, dit uh, uh, mooie nummer eigenlijk ook op. Undefined. Lekker stevig uh, begin. Uh, Zeker denk. stevig begin. Ja. ja. En uh, we hebben nog meer, nog meer dingen in het in de tweede uur van NH Vloedgolf. Mm -hmm. uh, we hebben namelijk zometeen een interview met Max Polman. Mm -hmm. uh, en uh, we hebben een popagenda om uh, toch nog even wat hoop te bieden in deze, in deze lastige dagen met ja, ja, uh, dingen. Als je nu kijkt in de studio. He, het is toch uh, lichtgevend Lichtgevend, inderdaad. Ja, even ja, even de... toch wat hoop hier. En, uh, <laughs> ja. Toch nog wat dingen die we kunnen bekijken. Uh, maar ja, we gaan ook gewoon nog lekker plaatjes draaien. Het, uh, uh, en, uh, dat is wel de bedoeling. Want uh, uh, het leuke is dat uh, deze dame, die komt oorspronkelijk uit Gelderland. Mm. Maar is, uh, heeft er opleidingen gedaan bij de Codarts in Rotterdam. En op een gegeven moment was ze toch uh, een beetje hot op de botel van uh, uh, Dylan Sonde van Low Electric Sound System. En tegenwoordig resideert zij in Haarlem. Ja, en dan heb je recht om hier gedraaid te worden. Dus zo weer, zo <laughs> zeker, werkt zeker. dat natuurlijk. Ja, dus uh, Lasset zit uh, gewoon in, uh, in de uitzending. Gewoon omdat ze een, een inwoner is van Haarlem. En ze heeft uh, niet lang geleden Bird's Eye, een uh, productie ook van Low Effect Sound System, uh, uh, gemaakt. En daar staat dit nummer op: Woven.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 Dat was Guy met Real Fashion. 3 september kwam hun nieuwe EP Timmy uit. En uh, in 2019 was deze band ook op b te vinden. Ze hebben ook op NH-pop uh, gestaan, uh, hoorde ik net. Nou ja, ze, dat, ze hebben de masterclass. Oh, masterclass. De, de, de, uh, die, op die op sleeptouw sessie, daar heeft, dat heeft het uh, mee te maken. Dus dat... Uh, ja, precies. En ja? Uh, op b in ieder geval werd ze beschreven als een beetje vreemd. Want het is een indie rockband, maar er zit toch eigenlijk een beetje hip-hop vibes ook in. Sol, uh, zelfs een beetje heren. Uh, ja. hip-hop. Uh, dus eigenlijk niet uh, binnen één kader te uh, vangen. Uh, dat is toch gewoon lekker? Dat moeten ook... moet we zeker. Ja, ja, maar, ja, ja, ja. Wij in Nederland zijn altijd zo goed van, uh, van in hokjes uh, stoppen. Maar uh, ik denk uh, juist uh, dat je een beetje uit de band uh, mag, uh, mag springen. En, uh, en dit is zo'n band die dat dus gewoon doet. Ja, en over zichzelf zeggen ze ook uh, we willen een collectief zijn waar eigenlijk uh, iedere kunstvorm wel welkom is. Kleding, fotografie en grafische vormgeven zijn enkele voorbeelden van kunst die zij noemen. Hmm. En ja, daarvoor willen ze eigenlijk ook gewoon een platform bieden aan jonge talenten en samen daarmee groeien. Dus uh, ik denk dat dat eigenlijk alleen mooi is. Ja, en dan hebben we het over Guy. Dan, dan hebben we het over Guy. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. goed. Ja. Ja, ja. Ja. Je hebt het net bij Timo ook al gehoord uit de mond van Timo. De, de man bij het patronaat die over onder meer de, de programma's gaat van wat er allemaal komt. Hmm. En ze hebben daar ook gespeeld. Dus ja, het viel hem dus ook eigenlijk op. Bent komt dus uit Haarlem, hoorde ik. Dat wist ik nog niet, maar uh, ineens... Ja. Uh, ja, ik wist wel dat ze uit Noord-Holland uh, kwamen, maar uh, dat ze uit Haalem kwamen, dat wist ik niet. Dat is ook nieuws voor ons. Nou, dat was voor mij even van, oh, het is gewoon nog een regionale band dus ook. Dus uh, wat dat gaat helemaal goed. Uh, we gaan weer uh, even naar een uh, volgend blokje. Uh, want uh, dit uh, blokje van twee, uh, dat kan ik ook wel even aardig uh, bij uh, wat vertellen. Want Emmy, uh, Emmy heet uh, voluit Emmy van Boven. Uh, Power Woman heeft ze eerder dit jaar... Ik geloof van de zomer heeft ze dat uitgebracht. Dat is een debuutalbum. Uh, de titeltrack ga je horen. Daarachter zit uh, Ghost Ego. Dat is weer een band uit hier u gewaard. Die brengen dan weer een beetje... Uh, een beetje synth... synthpop. Synth synthpop. Ja. Ja, ja, ja, dat, dat dus is Dat is een beetje de, de ja. omschrijving ja. die je eraan moet, moet uh, geven. Uh, en dat is uh, de, de laatste single die ze een paar weken geleden hebben uitgebracht. Uh, Nul of Ooit heet dat nummer. Maar eerst uh, is dit natuurlijk uh, het titelnummer van de Powerwoman van Emmy. Got your hand in my hand, I got your ...is uh, dat ik uh, een aantal weken geleden had ik uh, Karel Witte van uh, Ghost Echo in de uitzending. Uh, dat moest nog, een beetje, nog uh, al een beetje vroeg in de uitzending uh, gebeuren... ...want uh, hij heeft uh, op donderdagavond meestal zijn tennisafspraak... Dat kwam mooi uit, want ik had op dat, uh, op dat avond uh, had, ik, uh, had ik maar liefst vier telefonische interviews. Dus toen moest het een beetje rap allemaal gebeuren. Maar hij vader er dus wel bij, want ja, uh, tien voor half negen. Dus hij kon uh, gewoon om negen uur op tijd oh. bij het tenniscentrum aankomen. Uh, doet hij niet alleen uh, met uh, Remy, doet hij dat uh, samen. Uh, Ghost Echo met 0 Void. Ja, Youssef, want het is tijd voor Max Polman. Ja, goedenavond. Hey, goedenavond uh, <laughs> Ja, ja. Uh, want uh, we, we, we hebben je niet uh, zomaar gevraagd. Uh, want uh, ja, uh, jouw verhaal is ook even op uh, 3 voor 12 uh, Noord-Holland uh, terechtgekomen. Uh, naar aanleiding van de EP die je uit hebt uh, gebracht. Ja, zeker, zeker weten. Ja. Klopt. Ja, want uh, daar zat ook iets bijzonders aan vast hè? Van, van, uh, met, met de EP. Uh, nou ja, het is, het is maar net wat je bijzonder noemt, maar ik vind het zelf, ik vind het zelf zeker, wel, uh, zeker wel bijzonder. Vooral het, uh, ja, uh, het concept achter de plaat ja. uh, is vooral wat, uh, ja, wat waar, waar ik lang mee bezig ben geweest. En uh, ja, wat, ook, wat ook echt voor mij uh, ja, veel betekent, zeg maar. En uh, waarbij ik ook een soort, uh, nou ja, niet per se statement wil maken, maar ook wel uh, ja, andere artiesten wil meegeven. Dat, dat je er gewoon uh, moet geloven in wat je doet en, en dat je, um, ja, dat, dat, dat in tegenwoordig de muziekindustrie, hoe die er nu uitziet, dat, ja, dat het gewoon heel erg moeilijk is helemaal als, als, als independent en onafhankelijke artiest en waarbij je alles zelf doet, om je een beetje te navigeren door alle, door alle chaos uh, uh, die we de muziekindustrie noemen. Om je daar een beetje doorheen te, uh, te, doorheen te zwemmen, zeg maar. Mm -hmm. Um, en, en waar het eigenlijk uh, de naam van de plaats vandaan komt, want het heet natuurlijk Bucking the Tiger. Mm -hmm. En um, ik weet niet of jullie een beetje mee hebben gekregen waar dat dan eigenlijk uh, voor staat. Uh, maar dat komt eigenlijk, uh, ik ben uh, eigenlijk bijna een jaar geleden, een week vanaf nu, een jaar geleden, ben ik vertrokken naar Amerika. Heb ik een hele mooie reis gemaakt. En bij de Grand Canyon ben ik een, een cabin tegengekomen die die heette Bucky's Cabin. Um, en Bucky's Cabin um, was eigenlijk uh, een cabin die uh, is gebouwd door Bucky O'Neill. En Bucky O'Neill is een hele bijzondere uh, man geweest die heel veel verschillende dingen heeft gedaan in zijn leven. Hij is uiteindelijk 38 geworden, is uh, overleden in Cuba in de Spaanse Oorlog. Hij uh, heeft heel veel gedaan in zijn leven. Hij is onder andere um, uh, sheriff geweest en uh, een nieuwspaperman. Hij schreef heel veel, superveel gedaan voor de lokale uh, bevolking, geholpen met de ontwikkeling van, uh, van de omgeving en de naam, ik, ik, ik, kwam, ik kwam die cabin tegen en ik, ik, ik zag een bordje staan met wat informatie. En ik zei van, Oh, dit is Bucky's cabin. Mm. Toen, ging ik, toen dacht ik: Oh, Bucky. En er stonden, stonden een paar zinnen van: Oh, hij was dit en dan dit en dit heeft hij gedaan en dit. Ik dacht: Wauw, wat een bijzondere man. Ik ga even meer, uh, meer opzoeken over waar het allemaal vandaan komt. Toen ben ik erachter gekomen dat zijn bijnaam Bucky van Bucking the Tiger uh, komt, omdat hij uh, in zijn gambler-jaren. Uh, uh, tegen het huis inwerden. En daar heeft hij zijn uh, uh, nickname aan, uh, aan te danken, zeg maar. Hm. En dat betekent eigenlijk dat hij dus tegen de kansen inwerden. En dat is eigenlijk wat je als hedendaagse onafhankelijke artiest... eigenlijk ook aan het doen bent. Ja, als je nou, ja, ja. statistisch kijkt, dan heb je gewoon eigenlijk... ja, een, uh, een kleine kans van slagen. Maar uh, je moet er gewoon uh, alsnog uh, 200% voor gaan. En dat is eigenlijk de gedachte achter de plaat. Ja, nou dat vind ik sowieso wel een goede gedachte om zeg maar, een plaat mee te beginnen, denk ik. Want uh, zoals je al zei, het is, het is lastig voor een independent muzikant in deze dagen, zeker in coronatijd, om uh, zelf iets op te zetten. En uh, ik, vind, ik vind het verhaal sowieso mooi, uh, mooi achter je plaat. Maar ik zag ook uh, op je Facebook en ook op het artikel uh, op 3 voor 12 dat, uh, dat je zelfs een final hebt laten drukken en die persoonlijk uh, langsbracht bij mensen. Waar, waarom uh, besloot je dat te doen? Uh, nou eigenlijk omdat, uh, uh, de plaat is ook uh, gesubsidieerd, dus ik heb er een subsidie voor, uh, voor gekregen en uh, daar heb ik ook hard, uh, hard aan gewerkt om, om, om dat voor elkaar te krijgen, uh, maar en sowieso wilde ik eigenlijk, uh, de, het idee is ook van hoe kan je, je als artiest in deze tijd, uh, ja, distancieren van anderen en hoe kan je ervoor zorgen dat je eruit springt en wat kan je doen Um, om, om, ...om ervoor te zorgen dat je opvalt. En eigenlijk, ja, corona, het is een hele lastige tijd... ...maar aan de andere kant gebeurde er ook niet zoveel... ...want iedereen stelde zijn releases uit. Dus ik zag dat eigenlijk ook als een kans. En ja. ik geloof heel erg in een fysiek product, weet je. Het is, iedereen stuurt een singletje door met een linkje... ...maar ja, ik, ik ben toch ook echt een, een, een, een vinyl liefhebber... ...en ik, ik vind het gewoon heel erg bijzonder om, om, om echt een fysiek product in mijn handen te hebben... En, Um, ja, toen heb ik ervoor gekozen om, om dus een vinylplaat te maken. En, ja, de release show stond gepland en uh, uh, dat zou plaatsvinden in een skatecafé in Amsterdam. Het, ja, dat was, op dat moment was dan 80 man uh, de maximale hoeveelheid en toen, ja, dat ging net ook niet door. Uh, en toen ja, toen hebben we het afgeblazen en dacht ik ja, wat kunnen we dan doen? We willen toch iets doen. Ja. En, uh, dan, gaan we, dan gaan we maar persoonlijk uh, de plaat presenteren aan mensen in de zeg maar hm. Nou, ah, dat is wel een creatieve oplossing, zeker voor als je gewoon even eigenlijk je albumpresentatie door de neus wordt geboord om het, uh, om het op die manier te doen. Ja, je moet, je moet toch wel trekken. <laughs> ja, dus, uh... ja ik, ik, ik, zie, ik zie dan het beeld van jou, uh, dat je op je fiets uh, gaat met, uh, met al je verse uh, geperste uh, nou, platen, uh, dat je dan een op een gegeven moment auto, hoor. Ja. In een dikke auto gewoon. Was oh, het. toch? <laughs> Lukt dat ja. toch een beetje in Amsterdam, denk ik dan, of niet? Nou, dat, we, we, zijn, uh, we zijn in Haarlem geweest, in Oké, oké, oké. We moesten een flink uh, stukje rijden, hoor. <laughs> Ja. was wel lastig geweest. Ja. Er zit toch een beetje ook. Uh, dat, uh, een beetje dat, uh, die Amerikaanse reis die je dan uh, daarin uh, mee hebt genomen. Denk ik zo'n auto. Dat je dan uh, zoiets. Precies. Ja. ja. Een beetje mini-mini. Een beetje In de klein. Ja. Uh, nou, jij hebt het uh, verhaal eigenlijk min of meer over je, uh, je EP. Een beetje verteld. Hè, waar het over gaat. En, en, en noem maar op. Uh, ik lees ook iets. Uh, nou ja. Dat, dat is wat, uh, wat het artikel zegt. Uh, geschreven door uh, Kirine en uh, heb ik uh, vernomen. Rauwe stem, intieme, persoonlijke liedjes, vol, volkloren. De, vooral die volkloren. Heb je er ja. iets mee? Zeker weten, ja. Zeker weten. En daarom is het ook waarom ik het verhaal van, van Bakkie niet heb meegenomen. Want dit is geschiedenis, weet je. Geschiedenisverhalen. Die, ik wilde ook eigenlijk heel erg uh, de mindset van ja, iemand die zo lang geleden heeft geleefd. En hmm. uh, ja, toch uh, zeker. Heel veel van mijn liedjes... Uh, de, bepaalde liedjes zijn ook geschreven vanuit een perspectief uh, vanuit de geschiedenis. En, en, en zeker folklore is natuurlijk eigenlijk gewoon mensenverhalen. En eigenlijk al mijn liedjes uh, ja, zijn heel erg over menselijke verhalen. En bepaalde liedjes zijn geschreven vanuit verschillende perspectieven... ...vanuit verschillende invalshoeken ja. en verschillende persoonlijkheden. Uh, dus zeker weten, ja. En, en ik, ben, ik ben ook echt een, een fan van de, van de folktraditie... Ja. Dat inspireert mij heel erg, dus ik, ik speel ook heel, daar ben ik eigenlijk een beetje mee begonnen om liet, oude liedjes, oude folkliedjes te spelen die al honderden jaren oud zijn. En dat vind ik heel erg bijzonder, het idee dat iemand in de Appalachian Mountains in Amerika honderd jaar geleden een liedje heeft geschreven en dat ik dat vandaag de dag kan zingen, zeg maar. En dat, uh, ja, dus dat komt wel heel erg uh, duidelijk terug in mijn muziek. Ja, dan nog even... Uh, over het album zelf, want uh, uh, je hebt dit opgenomen met uh, producers Jeroen Egge, ik hoop dat ik dat goed ja. zeg, en uh, Pablo van de Poel. Uh, ja, over klopt. een periode van een jaar. Uh, uh, nou, het, we hebben eigenlijk, uh, dus een jaar geleden vertrok ik en toen zijn we eigenlijk voornamelijk... Ik ging ook naar Amerika, niet per se daarvoor, maar wel met het idee dat ik op zoek ging gaan op zoek ging naar inspiratie voor de plaat. Dus toen is het eigenlijk het proces begonnen. Toen ben ik begonnen met schrijven, mm -hmm. preproductie half jaar gedraaid. En in september hebben we eigenlijk in drie dagen de hele plaat opgenomen. Zo. Uh, maar al met al heeft het hele proces wel op voor een jaar geduurd. Ja. Maar, en hoe, hoe was die uh, samenwerking met, uh, met uh, die producers? Oh, mijn, mijn producer werk ik sowieso heel erg nauw mee samen. We zijn ook samen um, op, op meerdere zakelijke gebieden samen aan het werken. We geven ook uh, strategie-coaching-sessies voor andere artiesten. Dus we helpen andere artiesten, maar ook fotografen of andere creatieven helpen wij om... Mm -hmm. Ja, de professionalisering van hun brand uh, en de eerste stap op weg te helpen, zeg maar. Ja. Uh, dus ik werk sowieso heel erg nauw samen met mijn producer. Het is niet een eenmalig project, maar, maar wij zijn gewoon partners. En um, ja, we, we waren eigenlijk aan het zoeken naar de, naar de geschikte studio. En Pablo van der Poel is sowieso een van mijn inspiraties in Nederland. Echt een legend, want hij is de frontman van de Wolf. Ja. En, um, ja hij, en alles is op tape opgenomen. Dus we waren eigenlijk op zoek naar. Ja, net even dat extra sausje. die toch dat extra karakter geeft. Uh -huh. uh, en dat hebben we eigenlijk bij ja, hem helemaal gevonden. En ook de alle muzikanten die erop hebben meegespeeld. Uh, het was een super democratisch proces. Iedereen mocht uh, meedenken. Uh, weet je wel, ego's bestaan niet. Ja. Uh, iedereen moet zeggen wat hij denkt en, en we doen het samen. En dat was een hele fijne manier van werken. Oké. Okay. Uh, dan... Dat vind ik ook heel erg belangrijk in alles wat ik doe. Dat, dat, dat iedereen uh, zijn zegje mag doen en dat, er niet, dat mensen niet bang zijn dat ze... Uh, uh, ja, dat, dat daar geen misverstand in ontstaan. Nee, of, ja, kijk, het is heel snel voor uh, mensen dat ze hun liedjes beschermen en, en dat ze denken uh, van ja, kom niet aan mijn liedjes. Maar voor mij, oh ja, ja. ik heb ja. veel, meer de, die, veel meer de werkwijze van zeg wat je vindt. En dan en dan kijken hoe we het er gewoon het beste van maken. Het gaat erom dat we gewoon het allerbeste. Uh, product neerzetten en het beste liedje ervan maken. En uh, ja, weet je, als, als, ik ben ook maar mezelf. Ik zit ook maar in mijn eigen <lacht> dus mij Iets kan zeggen van. Het, uh, ik denk dat het zo beter uh, is. Dan sta ik daarvoor open, weet je. Ja, is het dan ook uh, dat het dan bijvoorbeeld bepaalde wijsheid oplevert binnen zo'n dialoog? Hè? Ik zit dan op een gegeven moment dat voor mij voor te stellen. Dat je dan met, uh, met een producer dan, uh, daar bezig mee bent. En niet alleen een producer, maar ook wat je net zelf uh, beschrijft. Dat het een soort democratische proces is. Uh, maar dat je dan uh, binnen zo'n gesprek en binnen zo'n dialoog, dat je dan denkt hé, hey, daar kan ik wel wat mee. Daar zit eigenlijk ook wel wat in. Dat dat dan jou weer verder helpt in het maken van, uh, van muziek uh, in dat opzicht. Ja, 100%. Ik ben daarin uh, weet je, daar heb ik zoveel van geleerd. En eigenlijk ook het moment dat wij de studio ingingen daar, op dat moment is eigenlijk alles al uh, voorbereid. Dus het, het, het, het moment dat je in de studio bent, mm. ben je aan het opnemen. Maar de pre-productie heeft gewoon zes maanden geduurd. Dus dat is schaven, schaven, schaven, schaven aan liedjes. Van als het niks toevoegt, gaat het weg. Ja. Cut the crap. Ja. Ja. Ja. Het gaat niet om gevoel. Het gaat erom dat je het beste liedje neerzet. En wa wat is een goed liedje? En daar heb je het over. Zeg maar. mm. okay. En op die manier uh, ben je daarmee bezig, zeg maar. Dus maar, ja, uh, een super leerzaam proces. Echt, uh, ja. Oh, ja. Juist op die manier. En ik kan dat ook alle artiesten meegeven. Van, wees niet bang om, om je open te stellen voor uh, weet je wel, ideeën van anderen. Ook al zijn het jouw liedjes en betekent het dus iets voor jou. Als je met andere mensen gaat werken. Vert, uh, vertrouwen. Weet je? Uh, vertrouwen brengt je veel verder dan wantrouwen. Dus, uh, yeah. nou, dat is een goede boodschap om mee te geven. En ik denk dat we daarmee dan ook uh, jouw een liedje van jou gaan uh, aankondigen. Want die gaan we natuurlijk ook gewoon draaien. Ja, ja uh, we hebben gewoon de single. This to... Ja, this to show pass. Dank je, Max, voor uh, ja, de bijdrage. Ja, ja, ja, Helemaal goed. Hier is hij. Ja. This to show pass. Ja. Ja. I am met uh, Fan Fatale en daarvoor we natuurlijk uh, Max uh, Polman met, uh, met die single uh, die hij heeft uitgebracht uh, van uh, Bucking the Tiger want dat uh, was uh, de EP uh, nieuwe EP ja, ja. Max ja. Polman ja. let erop, want uh, het klonk lekker klonk ja. lekker, klonk lekker ja, ja. Helemaal goed. Um, ja, want uh, we gaan nog even door hè? met de uh, ja, ja, we draaien. gaan uh, nu iets draaien wat misschien wel uh, bekender is... bij de luisteraar van ZFM Zandvoort. Denk uh, je? Uh, <laughs> mogelijk, we weten het niet. We gaan het meemaken. Ja. Uh, hun meest uh, recente album, A Brighter Side to the Unknown... Mm -hmm. uh, is uh, uitgebracht door het label Sounds Haarlem. Mm -hmm. en, dat is dus een Haarlems label, Haarlemse band... Uh, en uh, ja, ze komen eigenlijk ook uh, rechtstreeks uit uh, Noord-Holland. Mm -hmm. uh, en yeah, ja, dit is Severin Bells Seasons. Nemsis uh, hoorde je hier. Ze uh, uh, waren ooit de winnaars uh, geweest van de Rob agda -woord in het jaargang. En dan moet ik even goed nadenken. Volgens mij 2017-2018. Toen er nog helemaal geen sprake was van een C-woord of wat dan ook. Nou, toen konden we nog uh, gewoon uh, gezellig met z'n allen naar de kleine of de grote zaal van het uh, patro. En dan konden we dit allemaal aanschouwen. Maar dat is er voorlopig even niet bij. Dat is uh, inderdaad nu heel lastig. Want door de nieuwe maatregelen van het kabinet moeten bij... Nou ja, eigenlijk alle poppodia, alle theaters, nou eigenlijk, eigenlijk bijna alles, moet dicht. Ja, nou, het moet dicht. Het moet dicht, ja. Er is gewoon geen uh, discussie over mogelijk. Het enige wat nog kan, denk ik, is een online optreden. Dat is zeker, het, nee? zeker. Heel veel evenementen hebben hun uh, dingen eigenlijk uh, ook afgelast. Maar gelukkig gaan heel veel poppodia ook creatief om met wat kunnen we dan nou wel doen... Mm -hmm. Uh, daar heb je bijvoorbeeld... Uh, P60 in Amstelveen. Yeah. Uh, morgen... Uh, organiseerde Roots Riders daar... in samenwerking met P60 dus... een kerstshow op uh, yeah. vrijdag 18 december. Uh, en dat is niet in de traditionele zin... want dat is een uh, reggae-band. Dus uh, verwacht geen kerstliedjes... maar gewoon meer om het jaar met een positieve... Uh, vibe gewoon lekker af te sluiten. Yeah. Uh, en uh, ook gewoon een kleine preview... wat je volgend jaar van de band kan verwachten. Mm -hmm. uh, want... Uh, dat, is volgend jaar is het, uh, de 40ste, dat jaar is dat jaar uh, de 40ste sterfdag van Bob Marley. Mm -hmm. De show begint om 9 uur en uh, kaartjes voor deze online show, want het is een livestream, uh, kosten slechts 5 euro en zijn te bestellen via de website van P60. Mm -hmm. Dan in Hilversum, uh, Welen gaat een uniek en eenmalig gratis livestream optreden geven vanuit de vorstin daar. Ja. Uh, en dat is op woensdag 30 december, mm -hmm. dus uh, één dag voor oudjaarsdag. Ja. En uh, de Hilversumse zanger zal daar een akoestische set spelen met band in intieme setting. Mm -hmm. uh, en dit is gratis, dus uh, dat is altijd mooi meegenomen. Kan je gewoon lekker kijken. En uh, is vanaf half negen te checken via de website van de Forstin. En dan als laatste uh, de patronaat in Haarlem. Dus best wel vandaag best wel veel voorbijgekomen in deze mm -hmm. uitzending. Veel referentie naar Haarlem. Uh, aanstaande zondag om 11 uur... Uh, en uh, dat is dan niet per se in de patronaat... maar um, Lisa en Jip van de patronaat... Uh, patronaat pardon, ja. uh, nemen radiozender Kink een uur lang over... om de beste, leukste, grappigste verhalen over het patronaat te vertellen... en daarbij ook passende muziek te laten horen. Dus uh -huh. dat is uh, aanstaande zondag om 11 uur. Uh -huh. En dan kunnen liefhebbers van de patronaat daar gewoon even wat uh, inside uh, stories horen. Ja zijn we ook uh, meteen aan het einde gekomen van, uh, van, dit, uh, van dit programma, want uh, ja, uh, we gaan het denk ik volgende maand proberen het weer uh, voor we elkaar. Laten we hopen. Laten we hopen. Ja, laten we niet uh, te veel verwachtingen wekken. want uh, ja, weet je, waar verwachtingen worden gewekt, is de terugstelling nooit ver weg. Uitspraak van een oud-Formule-1-coureur... tegenwoordig sportief directeur van de Dutch Grand Prix... Jan Lammers, die dat ooit uh, gezegd heeft. Dus uh, Daar hou ik me dan ook een beetje aan vast. Ik had uh, Jensie Charlotte, maar uh, gezien de tijd... kan ik hem beter uh, anders uh, afsluiten. Dat doen we met Low Eric Sound System. En daar uh, is diezelfde lasset nog een keer op te horen. Dus ja, je krijgt uh, twee voor de prijs twee van één. <laughs> dus, en uh, volgende week is er gewoon weer een reguliere alternative hem. Yes. Spreek je jou volgende maand weer? Volgende maand weer. Oké. Okay. Yes. Nog. Okay. Nog. I don't care about what other people say.